Verkeer vanuit de Randstad naar het oosten krijgt te maken met een afsluiting van de A15, de weg Rotterdam naar Nijmegen. Die is dicht tussen het Gorkum en de afrit Leerdam. Daar staat nu 7 kilometer file. Verkeer kan beter omrijden naar het oosten via de A59. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemiddag luisteraars, welkom bij weer twee uur ZFM lunch. De Paas is er weer als een haas vandoor natuurlijk. Eh, niet meegenomen door de Paashaas, nou dat ziet helemaal goed dus. Ook eieren gegeten, dan kan je nou niet naar, kan je niet naar de wc, dat, is, dat kan heel vervelend zijn. Heder Verstopping heet dat, ja. ja. Ik hoop dat u het gezellig heeft gehad. Lekker paasontbijtje en zo. En avonds misschien wel gegourmet. Half Nederland heeft geloof ik ge met. Wij in ieder geval wel. En wij, dat is. Uh, Leroy Duif en ik. Leroy. Ja. Jij bent ook aanwezig. Ja. Ja, luisteraars. Mijn zoon Leroy, hij heeft het Down syndroom. Maar hij is alles behalve down. Want uh, hij is heel vrolijk, Leroy, toch? Ja. Want jij hebt, uh, allemaal, uh, jij, je houdt van Nederlandstalige muziek natuurlijk. Ja. En jij wil meteen met een verzoekje voor Yvonne beginnen, geloof ik. Hè? Ja. En uh, welk nummer is dat, Leroy? De Vredesduif. De Vredesduif? Oké, okay, het duifje van de vrede. Ja. Van wie is die ook weer? Marianne Weber. Marianne Marianne Weber. Het, ja. Nou luisteraars, u hoort het. We gaan meteen uh, van start met de vredesduif. Een sneeuwwitte vredesduif nog wel. De sneeuwwitte vredesduif. Voor Yvonne Nijssen. Kom sneeuwwitte vredesduif. Steek je tevreden sla nu je vleugels uit. Vlieg met je mee, over land, over zee. Iedereen kent ja, van Parijs tot zijn visit me Hatsje! <laughs> Applaus voor Marianne Weber live gezongen luisteraars. De, de, de snelwitte vredesduif speciaal voor Yvonne Lindeman. Nou Yvonne, we hopen dat je genoten hebt. En Liro ook natuurlijk, hè Liroy toch? Ja. Je hebt nog veel meer Nederlandstalige muziek straks. Maar we gaan eerst ja. even wat anders draaien. Want anders zou het allemaal hetzelfde zijn. En dat is niet de bedoeling natuurlijk. Okay. Uh, dit is de Captain of Your Ship. Kapitein van Uw Schip, luisteraars. Ja, eet smakelijk allemaal. Dit is Zandvoort Lunch. Eh, het is eigenlijk tijd van het seizoen. Dat wist u nog niet, maar het is wel zo. It's the time of the season. When love runs high. In ah. this time, give it to. Let me try. Like Van het seizoen om lief te hebben. The time of the season. For loving. De groep Amerika hoort. We naar buiten, dan zien we dat het uh, ja, het is een beetje bewolkt. Het was van nog zelfs mistig en nevelig en koud en naar. En denk Ach, wat een ellende, mensen! Ach, wat een ellende is er toch op deze wereld, maar dat maakt het allemaal niks uit. Leroy, toch? Ja. Want wat doe je nou als het, uh, als het bewolkt is en zo? Wat, wat doe je dan? Dan zoek je het zonnetje op en dan roep je René Schuurmans. René Schuurmans, ja. En wat, wat zingt hij dan? Zo je in je hart. Later zoe je in je hart.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 Zo'n snel voor.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 Laat de zon in je hart, dat was natuurlijk René Schuurmans, luisteraars gisteren, was was Ruud Jansen jarig, we feliciteren hem nog van harte Ruud, jongen, alweer een jaartje ouder, maar uh, nog jong van binnen, en dat moet ook zo, en uh, ja, uh, voor jou speciaal natuurlijk eventjes een, een bieteltje, daar komt hij, als het goed is, ook als het niet goed is. Het is heel erg om thrill. We willen je graag mee naar huis nemen. Dan komt de uh, Little Help From My Friends er nog maar achteruit. Maar ja, dan heb je natuurlijk twee Beatles, dat doen we niet. Leroy, ja. waar is dat feestje? Hier is het feestje bij Melle Holland. Hier is het feestje. Daar is het feestje. Hier is het feestje. Het is vier uur, ik leg mijn spullen neer. Want het is weekend en daar gaat hij weer. Oh oh, oh, oh, oh, oh oh Waar is dat feestje? feestje. Ik hoor muziek op de hoek van de straat. En ik denk als ik daar naar binnen ga, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. hier is dat feestje. Hier is dat feestje, waar is dat feestje, hier is, hier is dat feestje. feestje Waar is dat feestje, hier is dat feestje Je drinkt te veel maar aan de andere kant Kan je nooit weten waar je morgen belandt oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, waar is dat feestje Er stroomt de bier uit de kraan, oh, -oh, -oh, -oh, -oh, -oh, -oh, -oh. Hier is dat feestje. is dat feestje. Nou, het is ook een feest hier in de studio. Mede dankzij mijn zoon Leroy, die hier ook is, en die straks nog meer Nederlandstalig werk voor u uit gaat zoeken. Wat wou je zeggen, Leroy? Weet je ook iemand die jaren vandaag is? Bij mega piraten... Ook vandaag jarig. Is Willy Oosterhuis vandaag? Hij, ja, hij ja. is al er... 65, jaar. 65? Nee, joh. Well, ja, nou, hij is al 65. Echt waar? Ja, oké. Okay. Ja, u moet weten, luisteraars, Leroy is een grote fan van het mega piratenfestival, natuurlijk. Dan gaat hij ook regelmatig naartoe en dan mag hij altijd op het podium komen. En dan mag ja. die, je hebt al met Sineke gezongen, je hebt al met, met, met Marianne Weber gezongen. En met wie nog meer? En met Stef Erko en met Herp. Ook nog, met Sjaak Herp ja? ook. Manuela heb je ook meegezongen. Ja, oh, helemaal gaaf jongen. Hey, nou, we gaan even een mooie draaien, die draai ik speciaal voor Dolly ten uh, Pirik, Want Dolly die vindt dat zo'n mooi nummer, nou Dolly deze is speciaal voor jou. applaus voor het geweldige orkest van uh, Guido Dieter, uh, Guido's orkest uh, genaamd. En uh, ja, die zijn altijd verantwoordelijk voor uh, de begeleiding tijdens grote concerten, zoals die worden gegeven uh, tijdens Symfonica in Rosso. Bossator heeft er al gebruik van gemaakt. Uh, Nick en Simon hebben daar gebruik van gemaakt. Lionel Richie heeft daar zelfs ook uh, gebruik van gemaakt. Ik heb gisteren luisteraars had ik, had ik uh, tijdens mijn paasontbijt had ik 10 kippen in de kamer rondlopen. En ik heb deze kippen, heb ik meegenomen, naar de studio van Radio Zandvoort, van ZFM Zandvoort, uh, voor Zandvoort Lunst. En ze hebben voor u een speciaal kippenlied, hebben ze, uh, hebben ze vastgelegd, uh, hebben ze ingestudeerd, zo moet ik het zeggen. Ze zijn helemaal in de moed te kippen. Nou, we gaan er, we gaan er eens even gezellig met z'n allen naar luisteren, luisteraars. Grijpluisteraars dat ik dankzij al deze kippen gisteren voldoende eitjes heb uh, kunnen nuttigen, want uh, mijn hele kamer lag vol met eieren. Het speciale kippenlieten in de moed van Glenn Miller, vertolkt door uh, de kippetjes van Duif. Nou, dat is mooi. Duivenkippen. Nou, twee vogelsoorten in het programma ZFM uh, Lunch. Eet smakelijk trouwens, als ik dat nog niet gewenst heb, weet ik eigenlijk niet meer. Nou, in ieder geval uh, wens ik het u. En uh, mocht je al geluncht hebben, dat kan natuurlijk, want uh, sommigen gaan om 12 uur al eten. Dan uh, luisteraars, natuurlijk, een hele goede bekomst. Het is, uh, ja, het is half één en dat betekent uh, het nieuws. U luistert naar CMM Lunst. Dit is het regionale nieuws van dinsdag 7 april 2015. Nederland, luisteraars, heeft het wel gehad met de frisse Noord- en Oostenwind. Al vanaf november 2014 is de gevoelstemperatuur, met uitzondering van een paar dagen, net op of boven het vriespunt. Of er van echte vrieskou geen sprake was... hebben de meeste mensen schoon genoeg van de kwakkenwinter. Passaal doken dagjes mensen dan ook neer op de terrassen van Zandvoort op de eerste paasdag 2015 om wat zonnestraaltjes op te vangen. En nadat paus Franciscus zijn wens voor wereldvrede had uitgesproken... met het orbi en orbi, kwam het verkeer naar de kust goed op gang. Heel de Nederlandse horeca pikte een graantje mee van de opleving in de temperatuur. Of de weersverwachtingen er bij het samenstellen van dit bericht positief uitzien... Houdt de redactie nog een slag om de arm, want maart doet zijn start En u weet het, april doet wat hij wil. Dan het probleem rond de damherten. 19 maart, jongsleden heeft de gemeente een informatieavond georganiseerd. om inwoners van Zandvoort te informeren en ook mee te laten denken over het voorkomen van de overlast. die wordt veroorzaakt door damherten in het dorp. Het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen om toestemming te geven voor verantwoord afschot van de damherten. Het gaat om damhuizen die zich buiten de hekken van het leefgebied begeven en zo een gevaar vormen voor de openbare orde en met name ook de verkeersveiligheid in Zandvoort. Tijdens de informatieavond is toegezegd om de alternatieven van inwoners onderzoek op de haalbaarheid en in het geval is ook te ondersteunen. Een van de vragen tijdens de bijeenkomst ging over de aansprakelijkheid, hoe die is geregeld rond het afschot. Het college van Zandvoort heeft de uitvoering van het besluit daarom uitgesteld totdat hierover volkomen duidelijkheid is. Wat is er na de informatieavond gebeurd? Naar aanleiding van alle vragen en suggesties die tijdens de avond zijn gesteld... heeft de gemeente diverse acties ondernomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels met diverse inwoners gesproken... en is op bezoek geweest bij de oer School... om met betrokkenen na te praten over de informatieavond. Burgemeester Niek Meijer heeft een gesprek gehad met de directeur van Waternet... Nog dit jaar van Waternet en de gemeente Amsterdam... een formele ontheffing voor afschot in het kader van een faunabeheerplan voor Dammerken te krijgen. Het faunabeheerplan. Ook heeft de burgemeester de gedeputeerde en de provincie Noord-Holland... de heer Bond bijgepraat over wat er speelt in het dorp. Het de gedeputeerde Bond gaf aan dat de provincie bezig is met het maken van een faunabeheerplan. Dat moet zorgvuldig worden opgesteld, zodat een ontheffing kan worden afgegeven... Samen met wethouder Lisbeth Galing heeft de burgemeester een gesprek gehad met de verantwoordelijk wethouder van Amsterdam en de directeur van Waternet. Uit het gesprek kwam naar voren dat Amsterdam de problemen kent, maar op korte termijn geen andere oplossing kan bieden dan het verjagen naar hun leefgebied. Immers, als er wordt verjaagd is afschot niet nodig. Waternet stelt zich actief op waar het gaat om het voorkomen van het bezoek van het amherde aan Zandvoort en het voorkomen van dierenleed. Op 20 april gaat de gemeente in gesprek met bewoners van Huis in de Duinen over het ongewenste effect van het voeren van de herten. Wat wordt er verder nog onderzocht? Er wordt onder meer onderzocht of het mogelijk is om een inspringvoorziening te maken aan het einde bij het parkeerterrein Zuid. Het voorstel om een elektronische damhertenverjager aan te brengen is aan de provincie Noord-Holland voorgelegd. De groep herten bij Huis in de Duinen komen waarschijnlijk uit het noorden. Nagegaan wordt of ze uit het Nationaal Park zuid Kennemerland komen of uit de Amsterdamse duinen. Hekten bijvoeren om ze te verplaatsen was ook een van de voorstellen, maar kan niet worden uitgevoerd. Dan is er nog een mooi burgerinitiatief Twee zandvoortse inwoners gaan op eigen initiatief mee bij het terugdrijven van de groephekten naar hun leefgebied. De gemeente stelt dit initiatief zeer op prijs. De voor de Veiligheid wordt geadviseerd wel op te letten bij het terugdrijven van de herten. Want de herten kunnen onverhoedse bewegingen maken, die tot schade en verwondingen kunnen leiden. Het terugdrijven van herten is formeel niet toegestaan, mede omdat de aansprakelijkheid daar niet is geregeld. Nou, tot zover weer bijgepraat over de damherten. De gemeente Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort hebben samen onderzoek gedaan naar de verkeerseffecten van de maria -tul. Deze tunnel zou in de toekomst onderdeel kunnen vormen van de autoring om Haarlem, maar de aanleg kost een flinke duit. De kosten van de onderzochte varianten lopen uit 1 van 125 tot maar liefst 800 miljoen euro, allemaal afhankelijk van de lengte van de tunnel en ook de bouwwijze daarvan. Het doel van de ring is om doorgaan om, in plaats van doordelen van Haarlem, te leiden. De tunnel zou de westelijke randweg rechtstreeks moeten verbinden met de Schipholweg, de A9. Met een tunnel onder het Spaarne door en ook delen van de Haarlemmerhout. De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat de troming van het regionale verkeer verbetert en dat de tunnel zorgt voor minder verkeer op de wegen in haarlem Zuid. De verwachting is dat het verkeer op de paviljoenslaan, de kamperlaan en Buitenruslaan gaat afnemen na aanleg van de Maria Tunnel. Een nadeel van de aanleg van de tunnel is dat bij de tunnelmonden de leefbaarheid en de ruimte en kwaliteit verslechtert. Varianten die onderzocht zijn, hebben tot gevolg dat er gebouwen gesloopt moeten worden en bomen in de hout gekapt of verplaatst. Maar ook deze variant zou sloop van gebouwen en kap van bomen betekenen. In de gemeente Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort zijn de verkeerseffecten overigens klein. Pas als er meer zicht is op de concrete realisatie van de tunnel, komt er mogelijk een vervolgonderzoek. Er is op dit moment nog veel extra onderzoek nodig naar aspecten als milieu, verkeer en ook inpassing natuurlijk. En dan bovendien het allerbelangrijkste, de kosten. Wat vindt u, luisteraars? Moet het erdoor komen? Of gaat het allemaal veel te veel geld kosten? Op de zeeweg is zondagavond een motorrijder gewond geraakt. Hij reed rond 8 uur s'avonds op de zeeweg in de richting van Zandvoort toen hij onderuit ging. Mogelijk is de laatste zon de oorzaak van zijn val. Na een controle ter plaatse is hij overgebracht naar het ziekenhuis. En de motor is later opgehaald door een berger. Meisje is maandagmiddag tijdens het spelen op land met Elswoud en de Elswaldslaan zo hoog in een boom geklommen dat ze dus niet meer uitdeurde. Brandweer werd gebeld met de vraag of zij het meisje uit de boom konden halen. De twee brandweerwagens werden vervolgens op het pad gestuurd. Brandweermannen hebben uiteindelijk met een ladder het meisje uit de boom kunnen halen. Meisje bleek overigens niet erg geschokken van haar avontuur, maar bleek het juist allemaal erg spannend te hebben gevonden. Bij een auto-ongeluk in Sparendam zijn in de nacht van zaterdag op zondag drie gewonden gevallen. Zowel de bestuurder als de passagiers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Iets voor twee uur raakte de cabriolet, die uit de richting van IJmuiden kwam, op de Noordzeekanaalweg bij de pomp Buitenhuizen van de weg. Vlak voor het Zijkanaal C ramde de auto twee lantaarnpalen, schoot over de bosjes en kwam tientallen meters verder in de sloot tot stilstand. Traumahelikopter trauma-helikopter landde op de oprit van de pont. De verwondingen bleken wonder boven wonder mee te vallen. Maar dat de bestuurder en passagiers door de brandweer uit de auto waren bevrijd, zijn ze naar eerste hulp ter plaatse naar het ziekenhuis afgevoerd. Een bloedtest moet uitwijzen of de bestuurder onder invloed van alcohol was. Waar een klein bedrijf groot in kan zijn, luisteraars: Quality Clean Auto Care. Het autopoetsbedrijf dat al sinds 1994 in Zandvoort is gevestigd... staat vanaf donderdag 16 april voor maar liefst vier auto-importeurs op de autorij in Amsterdam. In 2012 al kreeg het bedrijf van Ron Zwart een opdracht van Opel Benelux voor de bedrijfsauto rij. Met deze maand is het bedrijf op de autorij aan het werk voor de merken Nissan, Subaru, Opel en Tesla. Ron Zwart, eigenaar van Quality Clean Auto Care, die zegt... Wij zijn gevraagd door de importeurs om de automobielen optisch te onderhouden en de stands na sluiting te reinigen. Dit houdt in dat de wagens er continu piekfijn uit moeten zien voor het publiek. Daar zijn we als klein bedrijf heel trots op omdat deze autoshows vaak aan grote schoonmaakorganisaties worden uitbesteed, of aanbesteed moet ik eigenlijk zeggen, en je dus niet zomaar gevraagd wordt voor dit soort grote projecten. Ruim 250.000 bezoekers worden dit jaar verwacht op de autorij. Dit is wel mijn mooiste project, Aldus Zwart, die wel van een uitdaging houdt. Vaak denken mensen dat iedereen een auto kan poetsen... maar er komt zeker meer bij kijken dan je denkt. Voor een gemiddelde poetsbehandeling zijn al snel 6 à 7 uur aan tijd nodig. De auto's op de beurs moeten er echt super uitzien... en daar geven wij ons visitekaartje vooraf. autorij is van 16 tot en met 26 april periode is de vestiging Zandvoort even minder bezet maar vanaf 28 april is het Zandvoortse poetsbedrijf weer helemaal operationeel dan staan we weer als altijd voor iedereen klaar die voor de zomer een mooie gepoetste auto wil hebben dan even een oproepje luisteraars al een paar maanden geleden is een kat komen aanlopen bij een woning in de Frans Zwaanstraat de kat oogt jong en speels, en gezien zijn gezonde uiterlijk moet hij een eigen huis hebben Bewoners die zelf twee katten hebben, zijn sindsdien op zoek naar de rechtmatige eigenaar. Flyer in de buurt heeft tot nu toe niets opgeleverd, vandaar dat nu een oproep via de radio wordt gedaan. Wie kent deze opgewekte kater? Graag uw reactie naar de redactie van de Zandvoortse krant, zodat de vinders met u in contact kunnen worden gebracht. Het internetadres is info.zandvoortsekrant.nl. Info.zandvoortsekrant.nl of dat kan ook via telefoonnummer. 5732 752. 5732 752. Dan verplaatsen we ons even naar Haarlemmerlieden. De gemeente Haarlemmerlieden en Sparenbouwde en BAM Infraregio Wegen BV beginnen dinsdag 7 april. Dat is dus vandaag met de reconstructie van de Lage Dijk tussen huisnummer 13, dat is bij slok Slokkom, en de Kerkweg. Tegelijkertijd leggen de nutsbedrijven Liander en Regenfieber kabels in de berg. De werkzaamheden gaan duren tot ongeveer juli van dit jaar. Tijdens de werkzaamheden wordt de Lage Dijk afgestoten voor alle doorgaande verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer zoals de vuilniswagen en de hulpdiensten. Bestemmingsverkeer niet overigens wel rekening te houden met de werkzaamheden die aan de weg plaatsvinden, want hierdoor kan er sprake zijn van matige tot ernstige hinder. De fietsers wordt geadviseerd om zoveel mogelijk gebruik te maken van het recreatieve fietspad dat langs de Lage Dijk loopt. De duren en de afsluiting van de Lage Dijk zijn de woonkernen Sparendam en Halemarieden bereikbaar via een omleidingsroute, via de Sparendam-Dijk en de Kerkweg. De omleidingsroute, die treedt dus vandaag in werking, dat is morgen uh, om 7 uur ingegaan. Actuele informatie is te vinden op de website van de gemeente Halemarieden. Dan het weer, we van Zandvoort. Het groot hoge drukgebied heeft deze week veel invloed op het weer in onze omgeving. De zon komt goed aan bod en in de tweede helft van de week draait de wind naar het zuiden... en stroomt zachtere lucht het land in. Vrijdag kan het maar liefst 20 graden worden. Vanmorgen is de dag fris begonnen In het midden- en oosten ligt de vorst. Ook was er op een aantal plaatsen nevel en mist. Vanmiddag zijn er vooral flinke zonneperioden in het zuiden... en in het noorden trekt al vroeg in de middagbevolking het land in... Er staat een zwakke tot matige westenwind en hierbij wordt het een graad of 10 op de Wadden tot 14 graden in Limburg. En daar komt ook de zon het beste uit de verf. Vanavond en vannacht overheerst de bewolking en kan er om sommige plaatsen weer mist of nevel ontstaan, luisteraars. Dus let op als u de weg op moet. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. Morgen begint de dag wat mistig, maar de zon heeft al flink wat kracht en brandt de grijzigheid snel weg. Blijf droog. De zon doet zijn best. Er staat een zwakke noorderwind, waardoor, een, uh, waardoor zachtere lucht nog eventjes op zich laat wachten. De middagtemperatuur ligt tussen 11 graden op de wadden en 15 in het zuidoosten. Donderdag beginnen we en eindigen we de dag met veel zon. Maar wel komen enkele vriendelijke wolkenvelden voor. De wind eruit geleidelijk naar het zuiden, waardoor warmere lucht vanuit het zuiden ons eigenlijk uiteindelijk kan bereiken. Het wordt een euh, mooie lentedag met maximaal van 12 graden in de kop van Noord-Holland tot maar liefst 18 graden in het zuidoosten van het land. Vrijdag volgt het hoogtepunt van deze lenteweek. Zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af en het blijft de hele dag droog. De zuidelijke wind neemt iets in kracht toe waardoor nog zachtere lucht binnen kan stromen. Het wordt 15 tot lokaal 20 graden. De dagen daarna neemt de kracht van het hoge drukgebied weer af en neemt de bewolking weer toe. In het weekend is de kans op een enkele bui en de temperatuur doet een klein stapje terug, maar blijft zacht voor de tijd van het jaar. In de nieuwe week lijkt het zachte lente weer meer door te zetten. Wel is het niet elke dag even zonnig en blijven enkele buien mogelijk. Tot zover het weer bij hem en voor. Elke dag steeds maar weer op die andere lijkt En de liefde van mij al dan toch niet bereikt Nou ga dan Ga dan Ik vraag het je, ga dan Als je beter kunt krijgen, dan moet je daar blijven Maar ga dan Ik stel je geen duizend vragen. Het komt ook nooit meer goed, ook al mis ik je nu al dagen. Als je vindt dat je graag ergens anders wilt zijn, dan nou ga dan. En het lijkt je daar beter, je vindt het er fijn. dan nou ga dan.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 Goed, ook al mis ik je nu al dagen Als je denkt dat die ander belangrijker is nou ga dan ga dat. En het kan jou niet schelen hoeveel ik je mis nou ga dan ga dat. Als je mij ooit gaat missen Dan krijg je vooral ooit beloofd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 In die oude dagen. Nou, Leroy, was dit nou weer, joh? Ja, Jannes. Luisteraars, mijn zoon Leroy hier ook aanwezig in de studio. Om speciaal voor u wat Nederlandstalige repertoire te selecteren. Ja, ik wil nog iemand erin gezinnen hebben op de radio. Ja. Uh, TV Oranje hebben hebben. Hancora, Al met een nieuw liedje, Wind. Oh, ja, maar ik heb eerst nog wat anders. Ja. Ik heb, ja. uh, luisteraars, uh, mijn zoon Leroy uh, heeft het uh, Down syndroom, maar ja. hij is, u hoort het, hij is helemaal niet down vanmiddag. Want ja. uh, hij heeft zelf heb je een woonboot meegenomen, toch? Woonboot, ja. ja. Wie In is uh, Stef, ik ecco, de Wind.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 en legden een bootje bij ons in de gracht, en we hebben een boom, boom. Het ligt in de armstal.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 Boot. En we hebben een boot, boot. Het ligt in de Amstel. We hebben een schip.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 Jullie hebben de Amstel met dat bootje besmet. En we hebben een bootboot het ligt in de Amstel. We hebben een schuitje, het is onze schuit uit de Amstel getrokken. Ze protesteerden, maar dat gaf hun geen biets. Want je moet weten, het is Jan met de pen maar. Die moeten ze hebben en de groten dus niet. En we hebben een boot, het ligt in de Amstel. We hebben een schuitje. Het is Leroy, wel een lekker woonbootje in de Amstel liggen, hè? Ja. Ja, zelfs de slechte tijden zijn goed, luisteraars. Luister maar. Het oh komt gewoon door de tremelo's. Die zingen dat, hè? Ja, ja. La, la, la, la, la, la, la, la. Is Een moeilijke tekst, dit. la, la, la. la. Hier is net voor het nieuws, de reclame begint, nog een liedje voor je. Ja. Gezongen door Vincent. Waar heb ik het aan te danken, zo naast me hier op de bank... en zo mooi man, ik kan wel janken van geluk. Het groeit en het lijkt te werken, het boeit en het maakt me sterker. Geef mij nog een dag en het kan nooit meer stuk. Wat kun je aan liefde geven? Wat krijg je ervoor terug? Die vragen vanavond even niet voor mij. Nu drinken we op het wonder, we geven het nooit meer terug. Ik teken een hart om onze namen in de sterren. Je je hele leven gewacht op een dag als deze. Dus laten we dankbaar wezen als het komt. Daarom wil ik alles geven. Voor jou, want jij bent diegene. Ik draai je niet meer omheen en kus je mond. Je ogen, je lippen ten zie ik op de achtergrond. Met handen die langzaam door je haren gaan. Ik was het vergeten en. Wist niet dat het nog bestond. De liefde aan onze zijde blijft voor altijd bij me. Hier is een liedje voor je. Want ik kan vliegen door je. Omdat je anders dan een ander bent. zou ik het zingen voor je. Naar mijn... Ja, bijna één uur luisteraars, bijna reclame. Niels reclame, we gaan er even uit. Maar straks nog een vol uur terug bij ZFM Lunst. Als je nog moet lunchen, eet smakelijk en anders een goede bekomst. En tot straks. Dag.